8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Sarkozy en Merkel willen schuldencrisis oplossen, minder winst voor Axo... en geen buitenlandse waarnemers bij parlementsverkiezingen Egypte. <tieden> De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy zijn het eens geworden over een voorstel voor het oplossen van de Griekse schuldencrisis. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering gezegd. Wat het standpunt van Merkel en Sarkozy is, is niet bekendgemaakt. Zes uur lang hebben ze over Griekenland gepraat. Het hoofd van de Europese Centrale Bank, Trichet, was er ook een paar uur bij. De twee leiders waren het voor het, voor het gesprek oneens over de rol van de banken. Duitsland vindt dat de banken moeten meebetalen aan een reddingsplan, Frankrijk niet. Het voorstel van Merkel en Sarkozy wordt nu voorgelegd aan de Europese president van Rompuy en ligt vanmiddag op tafel in Brussel. Daar vergaderen de leiders van de 17-euro-landen over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. De Tweede Kamer praat vandaag ook over de schuldencrisis.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 Vertrekkend Axel Topman-Weijers zegt dat hij niet tevreden is met de kwartaalresultaten. Om de prestaties te verbeteren heeft het bedrijf nu maatregelen aangekondigd. Wat die inhouden is nog onduidelijk. <zitter> Nederlanders vinden het over het algemeen prima dat zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten met ziekenhuizen die ze goed genoeg vinden. Dat blijkt uit een enquête van de koepel van patiëntenverenigingen NPCF. 61 van de ondervraagden vindt het goed dat een verzekeraar ziekenhuizen selecteert op kwaliteit. Ook als dat betekent dat ze niet voor alles terecht kunnen in een ziekenhuis in de buurt. De meeste mensen willen weten waarom een zorgverzekeraar met het ene ziekenhuis wel een contract afsluit en met het andere niet. 84 van de ondervraagden wil meer informatie over de criteria die verzekeraars gebruiken bij de keuze. In Texas is een man geëxecuteerd die in 2001 twee mensen heeft doodgeschoten. Als wraak voor de aanslagen op 11 september opende hij het vuur op mensen... waarvan hij dacht dat ze uit het Midden-Oosten kwamen. Twee mensen kwamen om het leven en één persoon raakte gewond. De slachtoffers van de schietpartij kwamen niet uit het Midden-Oosten... maar uit India, Pakistan en Bangladesh. De enige overlevende van de schietpartij heeft nog geprobeerd de executie tegen te houden. Als beleidend moslim had hij de man vergeven. De Limburgse woningstichting Servatius wil 60 miljoen euro verhalen op ex-bestuursvoorzitter van Zijlberg en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht. Zij zijn volgens de corporatie verantwoordelijk voor het falen van het project Campus Maastricht. In Maastricht moest een campus met studentenhuisvesting en bijbehorende faciliteiten komen. Maar door uit de hand gelopen kosten werd de stekker uit het project getrokken. Dat kostte servaties ruim 60 miljoen euro. Volgens de stichting nam de ex-bestuursvoorzitter te grote risico's en had de Raad van Toezicht dat niet door. Een schimmelziekte die essen aantast, rukt op in Nederland. De ziekte werd vorig jaar voor het eerst vastgesteld bij bomen in Groningen. Nu zijn ook essen in Utrecht, Flevoland en mogelijk Limburg besmet. Door de ziekte sterven takken van de bomen af. Jonge en verzwakte essen kunnen eraan doodgaan. De essenziekte komt al langer voor in Noord- en Oost-Europa... waar duizenden bomen zijn aangetast. De schimmel verspreidt zich makkelijk en is lastig te bestrijden. De parlementsverkiezingen in Egypte worden gehouden in etappes. Het land wordt verdeeld in drie regio's die op verschillende dagen naar de stembus gaan. Dat heeft de militaire raad bekendgemaakt die Egypte regeert sinds het vertrek van oud-president Mubarak. Door de verkiezingen te spreiden kunnen rechters alles goed in de gaten houden, stellen de militaire machthebbers. Eind september wordt bekend wanneer de verkiezingen zijn. De militaire raad maakte verder bekend dat bij de verkiezingen geen internationale waarnemers worden toegelaten, omdat dat inbreuk zou maken op de soevereiniteit van Egypte. De finale van de Copa America gaat tussen Uruguay en Paraguay. Paraguay won na strafschoppen van Venezuela na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1979 dat Paraguay in de finale staat van het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Uruguay plaatste zich gisteren ten koste van Peru. En de finale is zondag in Buenos Aires. Het weer, eerst wisselend bewolkt, af en toe zon en overwegend droog. Vanmiddag kunnen er overal buien ontstaan met kans op onweer. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog met wat zon. Een temperatuur van 18 graden aan zee tot 22 in Limburg. Morgen iets minder warm en opnieuw kans op buien. ADB-verkeersinformatie. Er staan twee files. Op de A8 richting Amsterdam, tussen knooppunt Dam en knooppunt Koempelein 4 kilometer en op de A9 ook maar richting Amstelveen.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 Als je in Burkina Faso vreemd wil gaan, dan boekt je gewoon een kamertje... in een speciaal hotel voor vreemdgangers. Geen haan die je verder naar kraait. De Metropolis-correspondenten duiken in de duistere wereld van het overspel. Metropolis, vanavond om 9 uur bij de VPRO op 3. Metropolis. In de Hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar...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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, ze zijn eruit. Merkel en Sarkozy hebben een akkoord over de redding van Griekenland. Nu de andere eurolanden nog, waaronder Nederland. De Tweede Kamer debatteert zo dadelijk nog met minister de Jager van Financiën over de Nederlandse inbreng. Ja, dat gaat dan over de speelruimte die premier Rutte krijgt bij de onderhandelingen later vandaag in Brussel voor dat noodpakket voor Griekenland. Voor het kabinet een belangrijk debat, want de PVV is tegen de steun. En daardoor zijn Rutte en de Jager, minister van Financiën, afhankelijk van steun van de oppositie. Nou, laten we nou net Ronald Plasterk van de PvdA, de grootste oppositiepartij aan de lijn hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Details ontbreken nog, maar Frankrijk en Duitsland zijn eruit... over een gezamenlijk voorstel. Wat betekent dat eigenlijk voor het debat straks eh, in Den Haag? Nou, op zichzelf. Het feit dat ze kennelijk het eens kunnen worden is goed nieuws. Um, nou ja, wat, wat er dan precies de inhoud van die overeenkomst is. Ik, ik, ik hoop eigenlijk dat uh, dadelijk uh, minister de Jager... ons, ons in, in ieder geval in grote lijnen bij zal kunnen praten. En dat zal ook nodig zijn natuurlijk als hij een, een, een mandaat mee wil kunnen geven... aan. Uh, en Rutte om eventueel de akkoord te gaan. Dan moeten we natuurlijk wel weten wat er ongeveer op tafel ligt. Ja. En wat is dan de positie van de Partij van de Arbeid? Nou ja, we hebben van tevoren voorwaarden uh, geformuleerd. Hè? En, en daar houden we gewoon aan vast. We gaan het niet halverwege nu opeens veranderen. En dat was ten eerste dat men in Griekenland hoorde op zaken moest stellen. En echt stevig uh, zelf alles uh, zou moeten doen. Om te zorgen dat die economie op brood kwam. En in de tweede plaats... Dat de banken die uiteindelijk daar geïnvesteerd hebben en kennelijk uh, verkeerde beslissingen hebben genomen bij die investeringen, dat die een deel van hun verlies nemen. Ja, waar, waarom vindt u die rol van die banken zo belangrijk? Uh, je wil niet uh, onverantwoord gedrag belonen. Het moet niet zo zijn dat banken ergens in gaan investeren... en als ze winst hebben, dat ze er dan mee wegwandelen. En als ze verlies nemen, dat dan de belastingbetalers... uit uh, de, de, de meer welvarende lidstaten van Europa dat verlies wel overnemen. Hmm. Dat kan het niet zijn. We hebben ook in de studio hoofdeconoom Wim Boomscha van de Rabobank. Meneer Boonstra, u bent het daar niet mee eens. Hè? U vindt dat um, de banken niet verplicht moeten bijdragen. Maar, u um, hoort meneer Plasterk zeggen, banken moeten ook hun verlies nemen. Nou ja, kijk, in de praktijk gebeurt dat natuurlijk al. Eh, op het moment dat jij ziet dat, dat de waarde van obligaties op Griekenland... die jij in je bezit hebt, in waarde dalen... ik denk dat heel veel banken al geleidelijk aan hun verlies hebben genomen... en het spul gewoon hebben verkocht. Eh, dus dat, eh, dat, dat gebeurt al. En het zijn niet alleen banken. Zeker in Nederland eh, is de, de positie van banken niet zo groot. Maar je praat ook over pensioenfondsen. Okay, ja. eh, en als, als die verliezen moeten nemen. Nou ja, goed, we weten discussies over pensioenen vorig jaar. Eh, uit, uiteindelijk, hoe, hoe je het verder ook inricht. Eh, mocht er eventuele verliezen zijn, dan, dan draag je die als Nederlandse samenleving in zijn geheel. Meneer Plastek, wat vindt u daarvan? Banken hebben in feite hun verlies al genomen door te verkopen eh, en dan met lagere waarden. Nou, diegenen die dat gedaan hebben daarvoor is inderdaad uh, is, is de zaak klaar. Maar er zitten met name heel veel Franse banken, er zitten niet zoveel Nederlandse banken in Griekenland, met name heel veel Franse banken. Ja, en die kunnen natuurlijk toch, uh, als die hun obligaties nog hebben uitstaan tot 2013 of 2014, uh, die staan nog steeds voor de volle waarde in de boeken. Dit is misschien op twee keer zo hoog als de marktwaarde. Als wij nu een programma op gang brengen om uh, Griekenland uiteindelijk te redden, ja, dan, dan kunnen die erop speculeren dat ze dan over twee jaar... het volledige bedrag daarvan alsnog terugkrijgen. Ja, en dan zijn we in feite op een indirecte manier die Franse bank kunt subsidiëren. En dat is de bedoeling niet. Dus als dat aspect voldoende uh, bedekt zit in, in, uh, in een plan wat nu is overeengekomen... dan ben ik het ook verder ook met Boonstra eens. En uh, ja, dan, dan kunnen de Grieken ook weer met een schone lijn beginnen. En dan moeten ze vanaf nu natuurlijk ook zelf woorden op zaken stellen. Ja, en dan over dat akkoord wat er dan nu bereikt zou zijn. Is, is dit debat wat u straks gaat voeren dan nog wel nuttig, heeft... Nederland, ...nog wat mogelijkheden om te doen in Brussel? Is het alleen een kwestie van tekenen of niet tekenen? Uh, nou, het hangt vanaf wat er is afgesproken hoe gedetailleerd dat is. Uh, uiteindelijk moet het allemaal uitgewerkt gaan worden. En daarbij speelt natuurlijk iedereen ook weer een grote rol. Uh, ik moet zeggen dat mijn indruk is dat uh, Duitsland ook gaandeweg de onderhandelingen... Uh, tot gisteren aan toe, uh, nauw contact met Nederland heeft gehouden. Dus ik mag hopen dat de Nederlandse wens ook voldoende uh, verwerkt zit... in wat er uiteindelijk is overeengekomen. Ja. PVV, SP en ChristenUnie zijn tegen het kabinetsbeleid in zaken Griekenland en de euro. U, u speelt een hele belangrijke rol hè, voor dit kabinet. U kunt ook um, het, dit kabinet moeilijk maken. In hoeverre speelt dat nog mee in uw hoofd? Kijk, het gaat hier echt over de toekomst van de euro en de toekomst van de eurozone. En daarmee is het heel belangrijk voor de Nederlandse economie. En ik ben er niet op uit om het wie dan ook moeilijk te maken. Uh, ik bedoel, in het algemeen heb ik natuurlijk liever dat het kabinet, uh, uh, uh, dat er een ander kabinet zou zitten. Mm -hmm. um, maar nu gaat het er echt om dat, dat deze operatie goed afloopt. En dat is het enige waar ik in dit debat mee bezig wil zijn. Wat is het beste voor de Nederlandse burgers die, die spaargeld hebben... Uh, voor de toekomstige generaties in Nederland... die, die in een stevige en solide eurozone uh, moeten opgroeien. Daar gaat het om. Goed. Ronald Plasterk van de PvdA, dank. Later meer trouwens over dat debat in de Tweede Kamer. Ja, praten we nog even door met van de woonstraat van Rabobank. Want uh, verstandige opstelling van de Partij van de Arbeid... dat ze hier op geen politiek gaan bedrijven. D dit is te belangrijk voor politieke spelletjes. En het, het cynische van de situatie is natuurlijk dat als Wilders echt had geregeerd en in de regering had gezeten en zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen, had hij ook heel andere dingen gezegd dan hij nu roept. En Dat is toch wel inderdaad een beetje het, het cynische van de huidige politieke situatie. Vindt u het erg dat, of vindt u dat überhaupt de PVV in dit opzicht een politiek spel speelt uh, over de eurocrisis? Nou ja, kijk, de, de PVV weet dat, dat op dit hele belangrijke dossier uh, de oppositie de regering zal helpen. Dit is te belangrijk voor Nederland om uit de hand te laten lopen. En ondertussen kan, kan die partij vrolijk inspelen op de, de, de, ja, de toch wel wat anti-Europese sentimenten die her en der leven. Nou ah ja, dat de PVV ja. vindt echt dat dat te veel geld naar, naar een land als Griekenland gaat. Dat uh, het, het geld over de balken smijt. dat is zo'n beetje de tenuur ja, van Ja, van, het, van, het, zou de het zou een goede zaak zijn als, als de PVV is ze investeren in economische kennis. Uh, een plaats als Venloog en uh, de grens daar, waar de heer Wilders toch ook iedere dag die trein op en in de Duitsland heeft zien rijden. Uh, een belangrijke doorvoerplaats voor plaats van de Nederlandse uitvoer. Dan weet je gewoon hoe belangrijk Europa voor Nederland is, voor de Ze Nederlandse zich... welvaart, en dan, dan, dan moet je dit soort dingen niet doen. Ze zijn zich te weinig bewust van de risico's van uh, bijvoorbeeld het verdwijnen van de euro uh, of de problemen überhaupt binnen de, uh, de Europese Unie op dit moment. Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Ik denk dat men volstrekt onderschat hoe groot de, uh, de economische schade zou zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor het Nederlandse Welvaart en daarmee ook de betaalbaarheid van de zorg, de vergrijzing, alles maar op. Als die Europese Unie uit elkaar zou vallen of die euro uit elkaar zou vallen... dan gaan we echt de recessie tegemoet die van 2009 ja. kinderspel bezig. Maar meneer Boonstraat, de PVV is maar een splintertje in Europa. Ook de Duitse kiezer vindt het zo langzamerhand niet meer acceptabel... dat, Duitsland, ja. dat het allemaal op de Duitse schouders terechtkomt. Nou ja, kijk kijk het, het gevoel. Hè. Men, men denkt dat het allemaal op de Duitse schouders terechtkomt. Maar wat ik vorig nieuws ook al zei... als je gewoon kijkt naar de harde cijfers... Eh, waar is de Duitse groei van de afgelopen jaren vandaan gekomen van de uitvoer. En een groot deel van die uitvoer is naar andere Europese landen gegaan. Een uit elkaar vallen van die eurozone... zou ook Duitsland een enorme schade opleveren. Ja. Dus, dus niet zeer dus over daar... terugkeer, terugkeer van de Duitsmarkt. Mark. Uh, nee, dat, dat, dat, dat zijn gevaarlijke sentimenten. Uh, Mochten die kant op gaan, dan, dan, dan gaan we dus echt een, een, een na-decennium tegemoet. Uh, dat soort blunders moet je niet maken. Uh, maar je merkt wel dat, dat het vanuit de onderbuik reageren... wat, wat Schauble vorig jaar ook deed, hè, toen, toen de problemen met Griekenland begonnen als de minister van Financiën van Duitsland zei meteen... dan moeten ze er maar uit de euro. Nou, ik denk dat dat tot dusver de duurste opmerking van deze eeuw is geweest. Goed, dan kunnen we het meedoen. Wim Boonstra van de Rabobank, hoofdeconom. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En we blijven ja, toch op de een of andere manier nog even in België. Want eh, er blijkt toch een doorbraak in de kabinetsformatie in dat land. Echt waar. Letterlijk aan de vooravond van de Belgische Nationale Feestdag van uh, vandaag... lieten de Vlaamse Christendemocraten weten dat ze mee willen doen aan de onderhandelingen over een nieuwe regering. Gisteren uit de koning Alberts euh, tijdens zijn 21 juli toespraak... grote bezorgdheid over het feit dat België al meer dan een jaar zonder regering zit. Indien deze toestand aanhoudt... kan heel concreet het socio-economisch welzijn van alle Belgen worden aangetast... Men moet daar zeer bewust van zijn. En de koning raakte een zenuw. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Want Joris, het heeft effect gehad. Ja, het heeft zeker effect gehad. Als je hem zo hoort, dan klinkt het nog vrij bedeesd. Maar je had hem moeten zien. Zijn armen gingen de lucht in. Hij balde zijn vuisten. Het vuur kwam uit zijn ogen. Dit was een, een, een toespraak van twaalf minuten puur politiek. Hij was goedgekeurd door de premier. Dus ook de Vlaamse Christen-Democraten wisten wat er inhoudelijk aan zat te komen. Maar die emotie van de koning, dat kwam toch echt wel uh, onverwacht. En nou ja, de koning schofferen na zo'n toespraak op de nationale feestdag door nee te zeggen, dat konden de Vlaamse Christen-Democraten niet maken. Dus gisteravond hebben ze gezegd... oké, okay, we gaan mee onderhandelen. Hmm, ging dat van harte? Nou, niet echt natuurlijk. Uh, ze, ze stonden in de hoek, dus ze hebben maar ja gezegd... Uh, ze hebben een aanbod gekregen van, van de formateur Elio Di Rupo... een, een vrij goed aanbod om dat, dat kiesdistrict brussel halle vilvoorde te splitsen. enorm belangrijk symbooldossier is vorig jaar de regering overgevallen... Dat kan nu gesplitst worden op voorwaarden die de Vlamingen uh, hebben gesteld. Dus dat zou een redelijk grote doorbraak uh, kunnen zijn. Uh, maar ja, of de andere partijen dat ook gaan willen, dat is nog niet helemaal uh, bekend. De ChristenDemocraten hebben ook nog al, allerlei kleine voorwaarden gesteld... over wanneer wat precies onderhandeld gaat worden. Dus ze zijn er nog niet helemaal uit. Nee, en de Vlaamse nationalisten van uh, Bart de Wever moeten natuurlijk ook meedoen... want zonder hen weinig kans van slagen? Nee, de Vlaamse nationalisten die zijn eruit. Uh, die hebben twee weken geleden nee gezegd. En eh, die vormde altijd een, een front met de Christen-Democraten. Eh, dat front is nu gebroken. De, de christendemocraten hebben nu gisteravond duidelijk gemaakt... dat ze zonder de Vlaamse nationalisten door willen gaan. En, en dan heeft formateur Elio Di Rupo net genoeg zetels wow. om een regering te vormen... en een grondwetswijziging te doen. Dus de Vlaamse nationalisten staan nu aan de kant. en De christendemocraten kiezen voor België. En niet meer voor Vlaanderen eh, als eerste. Toch kan ik mij voorstellen dat er voor het eerst wel een gevoel van eenheid is in België... namelijk eerst zien en dan geloven. Er is natuurlijk zoveel gepasseerd inmiddels. Ja, precies. Ze zijn nu ruim 400 dagen bezig. Dus niemand gelooft dat er nu heel snel een regering gaat komen. Ze, ze hebben het nu nog steeds over. ze onderhandelen het nu nog over hoe ze gaan onderhandelen ja, over hun regering. Dus en er moet nog. Over heel veel zaken moet nog een akkoord worden gevonden. Ze moeten nog gaan bezuinigen. Het werkgelegenheidsbeleid moet nog omgevormd worden. Justitie. Er is nog heel veel werk. Dus ze zijn er nog lang niet. Dat sowieso. Maar goed, het is toch wel een klein sprankeltje hoop. dat de, de Christen-Democraten. de oude staatsdragende partij, zoals ze zichzelf noemen. dat die nu toch voor, voor België gaan. en hun vlaams nationalistische koers. een klein beetje laten varen. Kijk eens aan. en dat op de Nationale Feestdag van België. Joris van Poppel vanuit Brussel. Dankjewel, Joris. De S, en dan hebben we het over de boom, is in gevaar. De schimmels rukken op en ze zijn gesignaleerd van Groningen tot Limburg. Hoe die zo meer over? Eerste verkeersinformatie, Edwin Gerritsen met uh, vakantieochtendspits. ochtendspits Ja, met maar twee files. Op de A8 richting Amsterdam Verknoopt het Koenplein 4 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Bevenwijken en het Raasdorp 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 8 is het. Vijf jaar geleden hingen ze hem in Groningen op in het stadcentrum met uh, hele hoge verwachtingen. Maar ja, omdat hij die niet waarmaakt, haalt de gemeente de luistercamera, want daar hebben we het al over. Nu ook weer weg. Peter Rewinkel, burgemeester van Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is er mis met die luistercamera? Wat is er niet goed gegaan? De bedoeling van de luistercamera's is om uh, mensen... die zich in angst- of panieksituaties uh, bevinden te detecteren, zoals het heet. Dus mm -hmm. het, op te merken. Uh, dat kan ook uh, op moment dat er niet uh, het vaste toezicht is via de camera's. Dus buiten de vaste uitkijkuur... Maar het werkt helaas niet op die manier. Er zit te veel ruis uh, eigenlijk uh, tussen. Ja, wat, betek wat, oh, sorry. Wat, wat, wat betekent dat? Dat, dat, dat hij dus helemaal dat niks detecteert? Andere, dat, dat, dat mensen die dus uh, dat ook gewone geluiden, uh, gewone stemgeluiden uh, worden uh, opgemerkt, worden gedetecteerd. Okay. Maar bijvoorbeeld ook brommelgeluiden. Ja, dat is niet de bedoeling Dus van de hij, hij slaat eigenlijk steeds alarm? Ja, en, en uh, beoogt dus een, niet, bereikt niet het doel wat we hadden, namelijk uh, zoveel mogelijk incidenten op te sporen. En, en we hebben het uh, nou, een aantal jaren aangezien. Het is al in uh, 2005 uh, begonnen. Uh, er er is, uh, zijn al aanpassingen geweest uh, en het systeem blijkt nog steeds niet die uh, toegevoegde waarde te hebben uh, als het om agressie uh, agressie gerelateerde geluiden gaan. Ja, want zo heet het officiële, uh, het agressiedetectiesysteem. En u, u, u, had, u had, had er ook hoop op dat dat zou kunnen werken, hè? want u heeft het geïnstalleerd. Nou, het is voor mij een aantreden geweest, dus het is al ja. een aantal jaar. Nou, ja, Groningen de, dat dat ja. hebben we als, als gemeente inderdaad uh, gehoopt. Um, en uh, ja, we moeten toch constateren dat het nog steeds niet werkt zoals het zou moeten werken. Uh, nu, nu moeten er weer nieuwe investeringen worden gedaan. Maar nog ja. steeds kan ook niet uh, het, het vertrouwen worden gegeven... Uh, dat het gaat werken zoals het zou moeten werken. En, en ja, daarom hebben wij nu besloten om te zeggen... we gaan geen verdere investeringen meer in het systeem. Wat heeft het gekost tot nu toe? Uh, nou ja, het heeft... Uh, het, uh, precies weet ik het eerlijk gezegd niet, maar het heeft toch... Uh, uh, het totale bedrag voor camera toezicht, maar daar is dit natuurlijk maar een deel van. Het totale bedrag aan exploitatiekosten is uh, 50.000 euro. Um, dus dus uh, ja, dit heeft uh, het een en ander gekost. Uh, en uh, je kan maar beter op een gegeven moment dan zeggen: van ja, we gaan niet nog een keer weer extra uh, investeringen doen. Uh, op het moment dat het na al die jaren nog steeds niet werkt zoals het uh, moet nou, werken. Maar u wilt natuurlijk wel graag dat het veilig is in het stadcentrum van Groningen. Nu komen er meer agenten op straat nu? Nou, we houden dus ons camera toezicht. Dat besluit heb ik ook net genomen. En daarvan hebben we ook echt gezien dat het bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van mensen. Dat het ook, uh, uh, nou, ook in andere opzichten levert wat we uh, graag willen. Het, het aantal uh, gewelddelicten in cameragebieden uh, daalt. Uh, het het uh, camera uh, beelden worden soms ook gebruikt bij bewijsvoering in uh, strafzaken. Oké, okay, maar geen extra agenten, dus begrijp ik erbij. Dus, dus uh, extra agenten is. Uh, nou ja, we gaan natuurlijk wel in andere opzichten, ook met name in uitgaansgebieden, ook met bepaalde teams uh, lopen. Maar we handhaven op zich ons cameratoezicht. Alleen dit hele speciale systeem, waar we dus veel van verwacht hadden, met uh, detectie van geluiden. Uh, waarbij je ook uh, iets eraan zou hebben op het moment dat de camera's niet aanstonden min of meer automatisch aan moesten gaan als agressie werd agressieve geluiden werden opgemerkt. Ja, ja. dat blijkt toch na al die jaren niet goed te werken. Werkt niet. Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen. Dank u wel. Graag gedaan. Zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is de derde dag van de Vierdaagse. En die derde dag is traditioneel de wandeling door en over de Zeuverheuvelen bij Groesbeek. En deze dag heeft ook duidelijke militaire tint. En daarom heeft Joris van de Kerkhof zich opgesteld aan de Zeuverheuvelenweg bij de Canadese begraafplaats, Joris. Ja, en daar zouden over een uur of twee, ruim twee uur... verschillende Canadese militairen niet alleen langs wandelen... maar ook de begraafplaats... Opwandelen. Dat doe ik nu ook met Wiel Lenders, de directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Hier één heuveltje eh, verderop. Tussen 2500 graven die er allemaal hetzelfde uitzien. Behalve dan dat de, de namen anders zijn. Bij het monument voor eh, worden er al bloemen neergezet. Witte rozen, rode rozen. En we lopen nu naar het, naar het kruis toe. Als we daar omhoog lopen, waar kijken we dan naartoe? Dan kijken we op Duitsland uit, het Rijkswald. En daar is de grote slag... ...gevochten in de, in de Tweede Wereldoorlog... ...februari 1945. En de mensen die hier... Eh, ...begraven zijn... ...die zijn daar overleden aan de andere kant van de grens. Maar waarom hebben ze besloten... ...de Canadezen om dan eh, hun soldaten... ...hier te begraven? De Canadezen en de Amerikanen hadden een hele duidelijke traditie... ...dat zij hun... bodies niet zouden begraven... ...op vijandelijk gebied... ...maar op, vriend, op vriendschappelijk gebied. Dat hebben ze, daar hebben ze Nederland natuurlijk voor uitgekozen... Met uitzicht op het, vorm, op het gebied van de voormalige... V de Groesbeek hier op deze heuvel, met het schitterende panorama... was natuurlijk de plek uh, waar het moest gebeuren. En in die onmiddellijke nabijheid waren die 2500 man ook gesneuveld. Dus die werden met vrachtwagens en kruiwagens... Kruiwagens? De, kruiwagens vanuit Duitsland in dekens gewikkeld. En in, in, in, in elektriciteitsbedrading werden ze daar weggehaald, kabels... Uh, en hier naar Goesbeek gebracht. En uh, ja, het is nog steeds een, een, een iconische plek zeg maar, om juist dat grote, grote Rijnlandoffensief. Want iedereen kent Mark Garden natuurlijk. Ja, heel dichtbij hier in Arnhem. Maar dat Rijnlandoffensief was, was uh, vele, vele malen groter. Hè, dat begon met 500.000 man en dat eindigde in 1 miljoen toen ze in Wezel de Rijn overtrokken. Nou, een, een, een betere plek hadden ze eigenlijk niet kunnen kiezen. Maar denkt u nou dat die jonge, voornamelijk jonge militairen die hier voorbij lopen, eh, dat die eh, met dit beeld wat u schetst in hun, hun, hun ogen hier voorbij lopen? Ja, ik, ik denk dat ze wel educated zijn en verdraaid goed weten wat ze hier, wat ze hier gaan doen. En eh, eh, ik heb zoveel ceremonies meegemaakt waarbij jonge Canadese soldaten betrokken waren. En dat historisch bewustzijn, dat was er wel. We gaan we straks zien, even na half elf. We zijn inmiddels het heuveltje opgelopen bij het herdenkingskruis. En met het idee om hier Duitsland in te kijken wat we zien is een grote maïsveld, maar we kunnen nog een stukje hoger... en dan zien we inderdaad uh, Duitsland... waar die 2500 militairen die hier liggen uh, gesneuveld zijn uh, in 1944, 1945. En ondertussen is aan de andere kant van de weg is het feest begonnen. Heel langzaam komen daar de wandelaars voorbij. Joris van der Kerkhoff bij de Canadese militaire begraafplaats... aan de Zevenheuvelenweg. Het is bijna half negen, je las het na het NOS Radio 1 journaal. U hoort het al eventjes van Marcel. De essenziekte rukt op in ons land begon vorig jaar met zieke bomen in Groningen. En nu zijn ook essen in Utrecht, Flevoland en mogelijk Limburg besmet. De schimmelziekte is een serieuze bedreiging, want de takken sterven af. En in het buitenland, waar de ziekte al veel langer huishoudt, gaan veel bomen gewoonweg dood. Verslaggever Theo Verbrugge ging gisteravond met boswachter Joris Hellevoort... op pad in de buurt van Bunnik. We lopen hier dus een stukje essenhakhout bij Bunnik. Nou, Hier kun je het al zien... Eigenlijk gelijk de eerste, de beste, best die we tegenkomen. een dode tak. Ja, echt dood. Het grootste probleem hier zie je dus dat het, uh, ja, dat het echt van bovenaf eigenlijk erin komt. Dus niet van onderaf. Ja, je hebt een, een dode tak van boven. Ja, en, het komt, en, en uh, wat je dus heel erg ziet is dat het er gewoon zo ingrijpt. Dit noemen, we, noemen ze dan taknecroze. En je, ziet nou, je gaat er dus, nou met uw, uw duim ja, op. Nou ja, je ziet dat dit gewoon dood is. Ik, kan, ah, het okay, breken. ik He, kan het. Ik breek het en het is hartstikke dood. Je hoort het ook kraken. He, dus dit kan ik eigenlijk gewoon. Al, ja, dit is helemaal dood. Nou, wat je nu ziet is dat hij dus op zich hieronder nog wel blaadjes heeft. Dus hij lijkt ook nog wel te leven. En wij hopen natuurlijk dat zo'n zo boom zich gaat herstellen. Maar vanuit het buitenland weten we dat dat. Uh, nou, de grote kans is dat dat niet gebeurt. En heeft u het nou langzaamaan zien toenemen? Want ik begreep, het komt vanuit Groningen het land binnen. Ja, klopt. Het kon, Groningen hebben ze het uh, vorig jaar misschien het jaar daarvoor al gezien. Ik heb vorig jaar voor het eerst gezien, maar toen wist ik nog niet wat het was. Toen dacht ik, nou, dat gaat wel weer voorbij. Maar dat bleek dit, dit dus al te zijn. Dus we hebben het hier ook al vanaf vorig jaar. En uh, je ziet, dit jaar was het een explosie. In het voorjaar zag, je echt dat, uh, nou ja, zag het echt troosteloos uit. Ja, wat nu? Ja, wat nu? Laten we nou eerst de komende jaren eventjes uh, gaan monitoren. Om te kijken van, goh, wat, uh, waar gebeurt het? Welke soorten? Hè, S. Hè? Dus je hebt, om te kijken van, uh, hoe erg is het? En zo ja, uh, hoe erg? Uh, wat kunnen we er dan aan doen? Wellicht een andere genetische variëteit die er minder last van heeft. En dan zou je daar nog wat mee kunnen. Maar goed, uh, de bezuiniging op natuur... Uh, uh, nee, niet weer, hè? Bezuinigingen. Nee? Oké, okay, niet weer, ja. ja nee, nee, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja, nee, uh, helder. Nee, maar het zou jammer zijn als we, als we daar geen oog voor hebben. Hè. We staan hier bij een cultuurhistorisch uh, perceel... wat al honderden jaren zo wordt beheerd. Dit zijn de laatste 300 hectare in de wereld. Als we die ook nog kwijtraken, zou het heel erg jammer zijn. Niet alleen voor cultuurhistorie, maar ook natuur. Even de, de S, want ja, iedereen denkt... Had ik zelf ook. Wat is nou eigenlijk een S? Nou, dit, dit is er een. Wat, wat typeert de S? De S, uh, in het Latijn fraxinus Excelsior, is eigenlijk een boom die boven allerlei andere bomen zou moeten uitgroeien. En is vooral voor Nederland heel belangrijk. Grote arealen vroeger van Nederland werden, uh, ja, werden bestreken door het S-Iperbosch. De Iep, bekend van de YP-ziekte, is al uh, vrijwel geheel uitgestorven in Nederland. De S is voor dat bostype eigenlijk de enige overgebleven soort. En die dreigt nu ook uh, onderuit te gaan. Voor Nederland echt een gemis. Uh, een oplossing heb ik niet, nee. Ik denk dat daar... Uh, ja, dat daar ik, ik ben boswachter, dus ik beheer vooral. En uh, ik denk dat de wijze uh, mannen en vrouwen daar uh, goed naar moeten gaan kijken. In Wageningen of zo? Ja, in Wageningen. En, en ook in het buitenland. Ik denk dat we dat samen moeten doen. Dit moet je EEG breed oppakken. Ja. Nou, laten we deze dode S maar achter ons. Ja, ja, laten we dat maar doen. Uh, misschien uh, trekt die ooit nog eens bij. Dat hoopt u eigenlijk. Ja, dat hoop dat ik wel. Dat het misschien want, dat de schimmel zichzelf overwint. Ja, dat, de, uh, dat wij ja. de schimmel overwinnen. Dat de, S, dat, de de schimmel, de schimmel dat de S de schimmel overwint. de S de schimmel overwint, uh, want dat gaat me wel aan het hart. Want het is echt een fantastische boom. Ja.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 Uiteindelijk eruit is gekomen dat uh, naar Van Rompuy is gestuurd. Die vandaag de topvoorzit, zoals gebruikelijk. Die, die tricette die erbij gehaald is, dat duidt toch wel op dat er iets is afgesproken over de bijdrage van de banken. Want dat is waar Frankrijk en Duitsland het steeds niet over eens konden worden. Maar waar ze het wel over eens moesten worden voor vandaag. Want dat kun je niet met z'n allen aan zo'n grote tafel in Brussel uitvechten. Dus daar moesten ze dus het over eens worden. Vandaag vergaderen de leiders van de 17 eurolanden in Brussel. over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Nederland moet belangrijke voorwaarden stellen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De Kamermeerderheid is tot nu toe voor de steunoperaties voor Griekenland, maar een absolute voorwaarde is dat die banken gaan meebetalen. En als Rutte en de jager vandaag met lege handen terugkomen uit Brussel wat dit betreft, ja, dan hebben ze een groot probleem in de Kamer. En de Tweede Kamer praat vandaag ook over de schuldencrisis. Chemieconcern Axonobel zag zijn winst in het tweede kwartaal dalen. De winst was 273 miljoen euro en dat is 1,8 procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Belangrijkste oorzaak de hoge grondstofkosten en lastige marktomstandigheden, zegt Axonobel. De omzet dan wel toe met 5 procent. Verdrekkend Axonobel-topman Weijers zegt dat hij niet tevreden is met de kwartaalresultaten. Om de prestaties te verbeteren heeft het bedrijf nu maatregelen aangekondigd. Wat die inhouden is nog onduidelijk. Nederlanders vinden het prima dat zorgverzekeraars... alleen contracten afsluiten met ziekenhuizen die ze goed genoeg vinden. 61 procent van de ondervraagden vindt het goed... dat een verzekeraar ziekenhuizen selecteert op kwaliteit. Ook als dat betekent dat ze niet voor alles terecht kunnen... in een ziekenhuis in de buurt. Dat blijkt uit een enquête van de koepel van patiëntenverenigingen en PCF. We hebben een meldactie gehouden. Daar hebben 3000 mensen aan meegedaan. En we hebben die mensen gevraagd... wat vinden zij van de rol die hun verzekeraar mag spelen... Uh, en met name, wat vinden ze ervan dat de zorgverzekeraar als selectief zorg inkoopt. Dat ze dus vooraf een selectie maken op uh, het aantal zorgaanbieders wat ze contracteren. Uh, en daarbij kijken naar kwaliteit en kosten. De meeste mensen willen wel, wel weten waarom een zorgverzekeraar met het ene ziekenhuis wel een contract afsluit en met het andere niet. 84% van de ondervraagden wil meer informatie over de criteria die verzekeraars gebruiken bij de keuze. De veiligheidsraad van de VN heeft een verklaring aangenomen over klimaatverandering. Dat gebeurde na dagenlange onderhandelingen. Voorzitter Duitsland wilde dat de raad zou uitspreken dat de verandering van het klimaat gevolgen heeft voor vrede en veiligheid in de wereld. Maar onder meer Rusland vond zo'n tekst te ver gaan en vroeg zich af of de veiligheidsraad zich wel met het klimaat moet bezighouden. VN-chef Ban Ki-moon ziet dat anders. Extreme weather events continue to grow more frequent and intense in rich and poor countries alike. Niet alleen levens, maar ook infrastructuur, instituties en budgets. Een onvoldoende proof, die gevaarlijke security vacuums creëren. Uiteindelijk werd een veel zwakkere tekst aangenomen. Een voorstel om een speciale rapporteur voor klimaatverandering aan te stellen haalde het niet. In een park in Californië zijn drie mensen bijna 100 meter naar beneden gevallen in een waterval. De drie maakten met vrienden een wandeling naar de vernal waterval in het Yosemite park. Een man en een vrouw stapten over een hek om een foto te maken op een rots in de rivier. Maar toen ging het mis, zegt deze parkwachter. One of them slipped. The second person tried to rescue the first person. The second person went down. Then the third person tried to rescue the second and first person. And unfortunately, they all three went over the waterfall. Hun lichamen zijn nog niet gevonden. En dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In de zuidwestelijke helft van het land is het bewolkt met heel plaatselijk een bui. In het noordoosten zijn er opklaringen en laat de zon zich regelmatig zien. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond een graad of 15. Er staan stapelwolken en vanmiddag volgen een aantal stevige buien. Een enkele bui gaat gepaard met onweer. Alleen in het noorden lijkt de buiigheid mee te vallen en is wat meer ruimte voor de zon. De wind rijdt naar het noorden en is dan zwak tot mate van kracht. De middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Vanavond verdwijnen de buien langzaam, maar ook vannacht kan heel lokaal in het zuiden nog een beetje neerslag vallen. Morgen is er in de kustprovincies wat meer ruimte voor de zon. In het binnenland ontstaan veel stapelwolken en ook een enkele bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan 17 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg abb verkeersinformatie. verkeersinformatie staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Hoogmade 5 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor Knopert Koenplein 4. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Knopert Raasdorp 3. En op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Zeeburg en Diemen 2 kilometer.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl Dit is Jonathan Jeremiah. Yeah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A, a Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Oh la la. De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Pederton trekt vandaag voor de tweede dag de Alpen over... met als einddoel de hoogste finishplek ooit in de Tour de France. De top van de Galibier op ruim 26 meter hoogte. Gio Lippes, goeiemorgen. Ik hoop dat het 2600 is, Lara. Ja, dat zei ik. 26 verstond ik. Nee, <laughs> dat zou, Dat zou wel heel spannend zijn, maar niet heus. Hey, wat voor rit wordt het dan als er uh, zo'n enorme beklimming op het laatst bij zit? Ja, het wordt een uitputtende rit, want het is niet alleen die slotbeklimming hoor, maar uh, ze gaan uh, meteen naar de start gaan ze ook nog de Col Daniel over. Dat is eigenlijk de grensovergang tussen Italië en uh, Frankrijk. En die Col die is nog een stukje hoger. Uh, die is en steiler, volgens meter. mij. Ja. En want daar zitten we het venijn gewoon in de laatste 10 kilometer. Want die laatste 10 kilometer, daar komt stijgingspercentage niet meer onder de 10 procent. En nee, dat is dus echt gewoon steile wandrijden. Oeie. En uh, ja, in mijn ogen, ideaal voor iemand als Alberto Contador, die dat heel goed kan. Maar heeft dat zin, Guido, om dan daar al je aanval te plaatsen terwijl de rest dan nog komt? Er zal iets ...moeten gebeuren, uh, want op het moment dat er niet aangevallen wordt... ...dan weten ze allemaal precies wat er gaat gebeuren. Die slotklim uh, richting de Galibier uh, rijden namelijk eerst de Lotaret op... ...vanuit Briançon waar we nu zitten trouwens... ...en even waar het weer uh, toch heel erg prima is... ...want ik keek zojuist het raam uit en uh, de lucht is blauw. Er schijnt een uh, mooi zonnetje. Het is wel een stuk frisser dan aan de andere kant van de Alpen... ...dus uh, in Italië, maar toch... Ze gaan dan de lotarij op en dat is eigenlijk een soort autoweg. Uh, die, die gaat geleidelijk aan omhoog tot een kilometertje of tien voor de top van de Galibier En dan pas gaan ze aan het echte stuk van de Galibier beginnen. Op het moment dat je daar pas je aanval gaat plaatsen, dan is maar de vraag van of hij nog wegkomt. Dan krijg je misschien wel weer hetzelfde spel als de afgelopen dagen. Dat ze elkaar allemaal gaan zitten aankijken. Dat er renners zijn die even wegrijden, een metertje of honderd vooruitrijden. Dan omkijken zoals de broertjes slecht dat vaak doen. En weer teruggepakt worden. En dan, uh, ja, dan is daardoor kansloos. Op het moment dat dat gebeurt, dan weet hij gewoon dat hij de Tour verloren heeft. ja En afgelopen zondag zijn nog uh, fietstoeristen van de berg gehaald... omdat ze onderkoeld raakten, omdat het er gewoon weg te koud was. Jij zegt het is nu goed weer, dus uh, de, de zal, dat zal verder geen problemen opleveren... denk je vandaag nee, voor de Nee, dat renners. denk ik niet hoor. Het, het zal best koud zijn. Het zal een graadje of vijf zijn daarboven op de calibier en, uh, en wat betekent dat dan? De, extra jasjes aan? of Hoe, hoe beschermen ja, zeker, ze zich daartegen? Zeker. Uh, de renners uh, hoeven daar niet zoveel aan te doen, want uh, die rijden natuurlijk naar boven. Dat lichaam dat werkt op uh, maximale inspanning. Dus ik bedoel, die, men, die jongens die zijn gewoon warm van zichzelf. En één groot voordeel hebben ze als ze eenmaal boven zijn op die Galibier. Dan krijgen ze inderdaad de jasjes aan, dan hoeven ze niet meer echt naar beneden uh, in volle koers. Uh, maar de toeristen ja, die moeten zich er zeker op kleden. Want als die niet goed gekleed zijn, dat hebben we dus de afgelopen dagen gemerkt. Dan, uh, dan uh, ja, is er uh, reëel gevaar op uh, onderkoeling. En vandaar ook dat die toeristen van die bergen afgehaald zijn. Ja. Maar het weer een stuk beter dan de afgelopen dagen. Nou, we zijn benieuwd vandaag, Gio. We gaan weer naar jou luisteren. Dank je wel. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Het is een van die beroemde bergen, de Galibier. En dus komen daar ook heel veel wielenfans op af. En die zijn allemaal met de camper of met de auto. Ze willen dan ook allemaal de berg op. Maar dat mag niet meer van de politie, omdat die berg is afgezet. Maar er zijn slimme mensen bij. Mensen die al dagen van tevoren op de Garibier staan. Met een camper of met een teentje. Maar ze moeten er wel een boel voor over hebben. Dit is het geluid van sneeuw dat op de berg is gevallen. Maar aan de andere kant krijgen die mensen ook heel wat voor terug. Er is namelijk bijna helemaal niemand. Ja, we schrijven al alle namen. De ganste man schouwt op den boden. We schrijven Leeophart, we schuiven die naam van Antiun Fijn. Ja, alles van allem hard. aard. Deze Luxemburgers vermaken zich met het schrijven van alle namen van het Leopard team van de broertjes Slack. Die komen natuurlijk uit Luxemburg op het wegdek. Maxim, Linus, Kancellara, Stuart, Jens en Joost. Het blijft nog Jacob Vudelang, die beiden slechts. En uh... dan is het fertig, ja. <lacht> <lacht> het is koud en het is nat. En ze hebben de nacht doorgebracht in een tentje... waar de sneeuw en de nattigheid in is getrokken. Ja, dan ben je wel een echte wielerfan. Ja, het was echt slecht. Het was koud. Het, het, het had, had gesneeuwd hier. Ja, we hadden problemen in het zelt, die was niet zo dicht. Het was echt koud. We zijn zu vijf. we hebben vier Zelte. Het was niet zo zo'n gestern. Het was koud. Het was koud was windig. De sneeuw die op het zelt lag, is doorgedrongen. Het was niet optimaal. vandaag zijn gelukkig dat het beter weer is. Even verderop zitten twee jongens midden in de wei op een klapstoeltje. Het zijn twee Nederlanders uit Mil. Ja, heerlijk. Lekker weer, dachten we. Speciaal hier naartoe gekomen voor de Galibier en voor de Abdues. Ja, overal sneeuw, alles nog wit. Sneeuw, achter de sneeuw schuiven aan de berg op. Dat was uh, even schrikken, maar het is nu prima. Ja. Waar slapen jullie vannacht? Uh, in een uh, klein tentje, op, uh, op een matje. Dus soort ja. uh, afwachten. Ja, dat is zeker wat. Want uh, gewoon de sfeer, alles eromheen... en die mensen door berg om te zien ploeteren. En, uh, ja, als je voor de tv zit, is het natuurlijk mooi om te zien. Maar het is net zoals bij een voetbalwedstrijd, Als je erbij bent, inderdaad, het is het toch net... Net dat extra gevoel, dat geeft er wel... Ook gewoon de berglucht en ook alle vergezichten, het ziet er allemaal gewoon geweldig uit. we gaan natuurlijk niet op de grond ergens staan, dat is niet leuk, als we bij komen zoeken. In de bergen, ja, het is gewoon prachtig. Hé jongens, wat doen jullie qua eten en drinken? Want jullie zullen toch iets moeten doen, iets moeten eten. Nou, we gaan altijd van tevoren, gaan we inderdaad gewoon naar de supermarkt en dan trekken we allemaal van die blikjes met zo'n lipje eruit. Inderdaad, dan heb je hache, goulash en zo'n soort dingen. Pannetje met gasbrandetje gasbrandertje, prijst. En zo komen we de dag wel door, inderdaad. En brood vooral inderdaad, ja, ja. met pasta. Ja. En een koelboxje. Uh, met een paar appeltjes, ja, is inmiddels een beetje licht met musli met melk doen we altijd zo'n buiten En hier zijn de blikjes waar we het over hadden, met een beetje rijst erbij. Je hebt de melk ook meegenomen dus? Uh, ja, de melk helpt goed in ieder geval. Ja, daar staat hij inderdaad. Een ja. beetje anders erbij en dan uh, komen we zelfs nog gezond uh, door inderdaad. Ja, precies. Hoe lang moeten jullie hiermee doen? Uh, twee dagjes maar. We ja. blijven altijd een paar dagjes en... Uh, we koken nu zelf twee dagen en vrijdag na de al op de west, gaan we nog uh, traditioneel uit eten bij de McDonald's en dan terug naar huis. Ja. Even een paar dagen eruit. Ja, heerlijk. En de dames wilden niet mee? De dames mogen niet mee, het is mannenavonden. Mogen niet mee. Het fietsen is voor de jongens? Het fietsen is voor de mannen, de vrouwen krijgen de rest van het jaar. We... En de Tour Dat is voor ons. A <truimert> demain! Die Galibier die leidt dus tot de finish op de hoogste top van de Tour. Maar wat nou als je als wielrenner niet kunt klimmen? Wat moet je dan doen? We vragen het zo Kenny van Hummel, want die kan niet klimmen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan drie files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Nieuwegein. Drie kilometer, dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Op de A8 richting Amsterdam Verknoopt het Koenplein 4... En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp een file van 4 kilometer. Dit is de Tour Ontwaakt. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Straks Kenny van Hummel, maar eerst... De Radio 1 Tour Top 100, nummer 17. Ga jij er ook nog even doorheen? Je t'aime, moi non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin uit 1969 alweer. Helemaal onomstreden was die plaat niet. Het gezucht en gesteun van Gainsbourg en Birkin... was veel radiostations een beetje te expliciet. Het gerucht ging zelfs dat dat gesteun een live-opname was. Hmm. Daarom stond op de platenhoes in veel landen... dat de muziek niet bestemd was voor luisteraars onder de 21. Daar hielden wij op de middelbare school geen rekening mee. Kenny van Hummel, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het een beetje? Ja, hoor. Is, is, dat, hoor. is dit een beetje jouw muziek ook of niet? Oh, eh. Um... <laughs> Nou ja, soms wel misschien, ja. Ja, op sommige momenten. Hey, uh, we bellen jou omdat... Um, uh, je bent een sprinter. Je doet weliswaar niet mee uh, dit jaar aan de Tour. Maar je hebt uh, er wel in gezeten. Bijvoorbeeld in ja. 2009. En ja. wij vragen ons af hoe dat is voor een sprinter. Um, zoals vandaag. De hoogste finishplaats ooit. Met nog meer beklimmingen. Hoe je zo'n etappe doorkomt. Hoe is dat? Verschrikkelijk. Ja? Ja. Ja, kijk, 2009... Um... Die, die tour die ik reed, dat was echt, uh, ja, echt onnatykelijk afzien in de bergen. Het was voor mij uh, de eerste tourweek was het nog wel, uh, kon ik nog wel de bus af en toe volgen. En als ik dan niet in de bus zat, dan waren, er eigenlijk, waren er eigenlijk altijd wel jongens die, uh, die hetzelfde probleem hadden als mij, dus dan kwam ik eigenlijk altijd wel in een groepje van een man of vier, vijf over de finish, om, uh, ja, dus niet totaal niet alleen. Alleen, ja, de tweede week uh, vielen die jongens uh, uit, stapten ze af. En uh, ja, toen kwam ik in de laatste toerweek, kwam ik uh, vooral eigenlijk uh, in mijn eentje eigenlijk, uh, over de finish in Oei. de bergen. dat dus is waar. Ja, dat was zeer zwaar. En ik denk dat mijn, mijn, mijn kop... Mijn hoofd die was sterker dan mijn lichaam. Mijn lichaam die, die wilde op een gegeven moment niet meer. Maar uh, ik vertikte om, uh, om naar huis te gaan. Wat, wat, uh, Kenny, hoe doe je dat als je onderaan zo'n helling staat? En je weet, Gio vertelde het net, op die ene berg daar gaat het kilometers lang uh, alleen maar stijl, stijler dan 10%. Je hebt daar geen zin in. Hoe motiveer je je dan toch? Uh, die finish. Je moet naar die finish toe. Dus uh, ja, je zoekt uit allerlei kleine dingetjes, zoek je dan eigenlijk gewoon stimulans om maar uh, door te knallen. En uh, ja, je ritme te houden en, uh, en, en op tijd binnenkomen. Dat, dat, voor, kijk, voor mij was het een kinderdroom om daar ooit een keer aan de start te staan. En dan ben je daar eindelijk aan, aan, aan de start van de Tour de France. En ja, daar wil je niet bij het geringste wil je op gaan geven. Dus uh, ik. ik ja. Voor mij was opgeven echt absoluut geen optie. Nee, dat is een hele knappe prestatie. Want jouw benen, net als die bijvoorbeeld van Kevin, die zijn er toch uh, opgebouwd en getraind om een korte krachtsinspanning te leveren. En ja. die gaat maar door. Wat gebeurt er met jouw benen op zo'n moment? Lopen die helemaal vol? Hoe vo voelen die aan? Ja, die willen niet. Dus een uh, kilometer of vier, vijf gaat het nog wel. Maar als je op een gegeven moment langer dan vier, vijf kilometer uh, aan het klimmen bent, dan, dan willen die benen die, die zeggen van... Uh, afstappen, stoppen, stoppen. Mm het -hmm. zit volledig in het rood. Dat, uh, dat, dat, dat, willen, dat willen wij niet. En, nou ja, en dan heb je gelukkig nog een, een hoofd op het lichaam staan die, die gewoon uh, ja, zegt van, uh, jullie hebben niks te zeggen. We gaan verder. We gaan naar die finish toe. Ja. En en, uh, ja. Ja, wij zijn echt gebouwd om uh, 200 200 meter tegen 70, 75 te rijden en uh, ja niet, uh, die benen zijn, uh, die zijn minder geschikt om, uh, om, om, om 20, 25 kilometer bergop te rijden tegen een snelheid van 15, 16 kilometer per uur. Gelukkig heb je ook dan volgauto's. Cavendish wordt ervan beschuldigd dat hij zich te veel vasthoudt aan die auto's. Komt dat voor? Gebeurt dat? Nou, ik, ik wil daar eerder. Of ja, ik wil daar mijn mening over geven. Die mensen die dat zeggen, die, die, die hebben de ballen verstand van wat er allemaal achterin in de peloton gebeurt. Het is, ik, het is voor Kevin is het echt absoluut niet makkelijk om, uh, om in de bergen te fietsen. En als mensen suggereren dat het voor hem makkelijker is om daar achterin te fietsen en aan de auto te hangen. En, en het voor mij. Het kan niet eens, want ze hebben continu hebben ze um, commissarissen op de, op, de, op de lip hangen... en uh, die, die alles in de gaten hangen, houden. Dus als hij bijvoorbeeld twee, drie seconden aan het bidon hangt... die de ploegleider aangeeft, dan, dan is de commissaris al aan, uh, aan het fluiten op zijn fluitje... Van, uh, ja, uh, dat hij het echt zelf moet doen. En ze hebben ook helikopters in de Tour de France uh, boven de bussen hangen. Dus boven de laatste groep in het, in het peloton om... Uh, ja, die jongens die aan de auto's hangen, om ze te, te pakken. Te ja. Goed, Kenny van Hummel, hartelijk dank voor je verhaal. En heel veel sterkte bij al die berghellingen die je toch nog op zult moeten. Ja, het is wel leuk, hoor. Goedemorgen. Ja, bedankt. Goedemorgen. Le Tour de France 2011. Ici Jeroen Dilaert. Het was de avond van de 11 juli 1911. Als directeur van de Tour en hoofdredacteur van het organiserende blad L'Otto... ging Henri de Grange achter zijn typemachine zitten. Hij hoefde niet lang na te denken. De eerste historische alpenbeklimming in de ronde was volbracht... en dat inspireerde de Grange tot een gloedvolle ode. Hij tikte... Oh sapé, oh la frie, oh Bayard, oh tourmalet de Galibier de Bibine. Hij wilde maar zeggen dat de reeds bekende beklimmingen uit dan nog jonge Toe de France klein bier waren vergeleken met de Galibier. De Grange wist hoe hij zijn lezers moest verbazen. De meesten woonden ver van de Alpen vandaan... maar als hij een van de toppen daar verhief... boven een kol uit de Pyreneeën die ze ook al niet kenden... moest dat wel bijzonder hoog en bewonderenswaardig wezen. Emile Georgette was de eerste renner... die op die gedenkwaardige dag over de top was geploeterd... omgeven door een plukje meewandelende mannen in dikke kostuums. Er bestaat een mooie foto van... Sindsdien zijn er veel coureurs gepasseerd en al die tijd, nu honderd jaar, is de Galibier zelf de grootste verdette gebleven, want zo had de Grange het in beginsel bedoeld. De eerwaarde Galibier heeft me gisteravond een interview toegestaan. De avond viel, loom liet hij zijn hellingen liggen. Galibier zei, die de Grange heeft het aardig geschreven. Ik kreeg ineens naam, zo te zeggen. Ik kan niet oordelen over Tourmalet. Ik kom daar nooit. Ik ben opgegroeid als alp en daar blijf ik bij. Ik weet wel dat ik dik 500 meter hoger ben. Helaas kan ik dat niet zien van mijn hoogte. Als ik de Tourmalet was, zou ik me toch beledigd voelen... om vergeleken te worden met een kleintje pils. Zeg maar... ...mindere kwaliteit bier. Wij zijn van steen, Tourmalet en ik. De Galliërs die hier woonden hebben me daarom Gwal genoemd, de Stenige. Dat ben ik. Altijd geweest. Het is sympathiek dat meneer Prudhomme als opvolger van de Grange... ...nu op mij de honderdste verjaardag van de Tour in de Alpen komt vieren... Goed voor het historisch besef, maar ikzelf besta al miljoenen jaren... dus ik krijg die remmers eigenlijk nog maar heel kort over me heen. Laat het bij twee achtereenvolgende dagen blijven. Ik ben erg gesteld op mijn rust... en ik heb al genoeg te stellen met al die gewone fietsers... die me willen bestijgen alsof het echte toerhelden zijn. Trouwens, meneer de Hollander... Het komt me voor dat er in de tour sterkere coureurs bij me boven gekomen zijn dan de generatie van nu. Enfin, ik dank u wel. Ik hul me in de mist van de nacht. Ik ga rusten. Het worden nog zware dagen. Op weg naar het dal overdacht ik Calibier's woorden. Toen zette ik me achter mijn laptop en schreef: Oh Andy, oh Frank, oh Cadel, oh Alberto. In vergelijking met Coppi, Bartali, Bagamontes en Merckx... zijn jullie met elkaar maar een mager rondje pils. Daar moeten ze vandaag echt iets aan gaan veranderen. Tweet tour. Martin Chalingi had een goede dag. Hij probeerde in de afdaling het gat te dichten... zodat uh, Baka Mollema kon winnen. Maar voor hem uh, was de klim wat te lang, zo laat hij weten. Twitter. Lauren Stendam, die laatst nog hard op zijn gezicht ging, had een zware dag. Had a hard day at the office today. Tired, overwhelmed by the amount of public today. Lots of Dutch. Leeuwe Westra van Vakant Solij kijkt uit naar de Alpenrit. Uh, El Jong en Co zijn present om de Alp zo te zien als dat nog goed gaat. Haha. Ha. En hij twittert daarbij een foto waarop er heel groot zijn bijnaam. Het beest op de weg is gekookt. Maar Kevin Dish heeft weer eens gevloekt op tv. Oeps, ze shit again on TV. Thank God it was ITV. If it was BBC, there'd probably be a campaign to me to lose. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag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 En op Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowan Heijn en vrienden. Met de opposites: Jurk, Nick Schilder. En ook Raccoon.